Het compromis wordt gezien als een opsteker voor Nederland en Duitsland. Die vinden degelijke afspraken belangrijker dan de snelle oprichting van een Europese toezichthouder. Andere EU-lidstaten, waaronder Spanje, hadden liever gezien dat de toezichthouder al op 1 januari operationeel was geweest. Door het nieuwe orgaan zouden noodleidende Spaanse banken direct geld uit het Europese noodfonds kunnen krijgen. Op de EU-top in Brussel wordt geen besluit genomen over een Europese begroting.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 Smiddags is het droog en breekt vanuit het oosten de zon door. Het wordt vrij warm met 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. In het weekend overwegend droog en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik ging helemaal aan mezelf twijfelen, maar het ding heette inderdaad de Curiosity. Dus dan heb ik dat in ieder geval goed gezegd. Dat is, uh, ze noemen het ook wel de Marsverkenner. Dus um, uh, ja, en inderdaad, daar is witspul gevonden. Ik vond het zo'n mooi bericht, vooral omdat er werd gezegd... dat uh, uh, oorspronkelijk bij de eerste, um, uh, ja, de eerste vondst... Was, was het zo dat het uiteindelijk bleek dat het van de curiosity zelf afkomstig was. Er was, de, er was een grijpertje omhoog gegaan en daarbij was dan uh, wit spul was er vrijgekomen. En dat was vervolgens weer gevonden van kijk we vinden wit spul. Goed ik dwaal af want er is helemaal geen vraag over gesteld. En niemand is op zoek naar een antwoord. Waar we het eigenlijk over hebben zijn natuurlijk de onderwerpen die al zijn aangedragen in het eerste uur. Bobbian wil graag weten waarom een jongetje wel junior genoemd kan worden als hij naar zijn vader wordt. Vernoemd en waarom een meisje niet junior wordt genoemd als ze naar haar moeder wordt vernoemd. En dat is een goede vraag. 0800 1121 is het nummer om te bellen met antwoorden. Of mailen mag ook. naar omroepmax.nl Carla wil weten uh, waar de namen van de maanden februari, april, mei en juni vandaan komen. Uh, Henk wil weten waarom zuigelingen geen honing mogen. Ernst-Jan wil weten wat er gebeurt met de euro's uit Griekenland. Stel dat Griekenland weer overschakelt op drachmen. Uh, Reinier die maakt zich verschrikkelijk zorgen... om de berichten vanuit uh, de uh, uh, uit huisplaatsing van kinderen. En die vroeg zich af of met het proces niet nog steeds doorgegaan wordt... met, zoals hij het noemde, de zedelijke ondergang. Dus uh, mocht je daar een antwoord op hebben, 0800-1121. En meneer De Wit belde net, die vroeg zich af... waarom kernafval niet gewoon naar de zon wordt geschoten. Ja, dat weet ik ook niet. En jij weet het misschien wel. Bel dan even naar 0800-1121... of mail naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Dit is uh, Down to Earth. Dan komt de Curiosity uiteindelijk weer. Van Curiosity killed the Cat.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 merk dat ik geen mailtjes kan versturen. Ik krijg ze wel binnen via omroepmax.nl. en uh, ja dan, uh, dan stuur ik soms even een mailtje terug... omdat mensen hun telefoonnummer er niet bij zetten. Want dat, laat ik dat nog even uitleggen. Uh, het 0800-nummer, dus 0800 -1 -1 -1, dat noem ik zo vaak... omdat er heel veel mensen zijn die heel veel verstand van bepaalde zaken hebben. Ik uh, noem maar wat uh, van uh, kinderbescherming of van uh, honing of van uh, kernafval. En die uh, ja, normaal eigenlijk nooit bellen naar radioprogramma's... en die hebben dus dat nummer niet in hun systeem zitten. En dan denken ze net van, oh, maar daar weet ik het antwoord op. En dat zijn natuurlijk die kenners die ik heel graag wil spreken... En als die denken van, oh, maar daar weet ik het antwoord op, dan weten ze het nummer niet. Dus daarom noem ik iedere keer tussen ieder onderwerp door toch weer dat telefoonnummer. Ondanks dat het soms inderdaad ook in gesprek is als je belt. En daarom noem ik dus ook weer het mailadres. Niet omdat ik mailtjes ga voorlezen, want dat doe ik eigenlijk nooit, bijna nooit. Maar omdat je dan op die manier niet honderd keer naar dat 0800-nummer hoeft te bellen... als je de mogelijkheid hebt om ook te mailen. Als je dan even je telefoonnummer erbij zet en waar je over zou willen meepraten, en er is dan even niemand die daarover belt... dan bellen we jou. Het klinkt heel ingewikkeld, is het niet. Je kunt bellen en mailen, dat is eigenlijk de boodschap. Um, eens even kijken, want uh, er is dus uh, nu een hele lijst met vragen. Nou, we hopen dat er ook mensen naar 0800 1121 bellen met antwoorden. Thijs, goedenacht. Hoi, goedenavond. Hallo. Ik had het antwoord op eigenlijk stiekem twee vragen. Oh, dat schiet lekker op. Ja, er kwam nog een vraag bij, terwijl uh, ik aan het luisteren was. Mooi. Maar het, het antwoord waar ik eigenlijk voor belde... Ja. Of ja, we kunnen het spannend maken natuurlijk. Niet de honing. <laughs> Je uh, gaat nu determineren, senior. ja. <laughs> ja, junior, senior. Echt heel interessant. Geen ja. blauw idee. De maanden van het jaar geweldig, maar ik weet het niet. Je weet maar... dat er heel veel mensen echt uren moeten wachten om in deze uitzending te kunnen komen. Hè? Ja, weet ik, sorry. Ja. Nee, ik, ik weet wat mensen wat er gebeurt, ja. met uh, als Griekenland uit de euro gaat, ja. dan. Uh, de munten, daar kan je niks mee doen. Die hebben mensen in huis en dat is zo. Ja. Een aantal biljetten hebben mensen ook in huis. Ja. Alleen uh, ja, hoeveel geld heb ik in mijn portemonnee? Hoeveel geld heb jij in je portemonnee? Dat is meestal niet zoveel. Nee. De, de, de Grexit wordt dan voorbereid. Dus iedereen houdt er rekening mee dat dat gaat gebeuren. En op het moment dat het zover is, dan kiezen ze een weekend uit. En op dat moment komen er na dat weekend alleen maar gemarkeerde biljetten uit de pinautomaat. Waarvan heel duidelijk is dat die in Griekenland zijn gepind. Waarmee je op dat moment alleen nog maar in Griekenland kunt betalen en dan in drachmes geld terugkrijgt. Nee. Met, and, met andere woorden, je krijgt uh, je, je Griekse euro's uit de automaat. Wil je die in Italië uitgeven, dan staat er een dik stempel op... met dit zijn Griekse nee. euro's, die wordt niet meer geaccepteerd. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Ja, het, het, het is dus ook niet iets wat je kan beslissen in een dag of zo. Nee, dan moet... Er moet, even worden voorbereid. Ja, er moet een... een, een 100% marketingcampagne moet er eerst op losgelaten worden. Zodat iedereen er vanaf weet. Want anders krijg je dus mensen uit Griekenland. Ze noemen het ook wel Grieken. Die dan op reis gaan, op vakantie gaan. En die staan daar dan met hun geld en kunnen niet betalen. Ja, dat moet je dus eigenlijk juist niet aan iedereen laten weten. Oh. Want anders gaat iedereen dagen van tevoren allemaal geld pinnen. Wat nog normale euro's Och, zijn. Ja. Die ze daarna weer voor... Ja, normale dingen kunnen inwisselen in andere landen of, of in je eigen land. Ja. Maar het eigenlijk moet niemand daarvan afweten. Dus op het moment dat het zover is, dan krijg je opeens euro's uit de automaat... waar je veel minder mee kan dan je daarvoor mee kon. Maar Thijs, ik vind het mooi ja. bedacht hoor. Maar waarom komen er dan niet gewoon drachmen uit het automaat? Ja, die zijn er niet meer. Die zijn allemaal vernietigd en die zijn... Ja, als het goed is, bestaan die niet meer. En je gaat ook niet terug naar de oude drachme. Dat je zou, het is niet zo dat jij die biljetten die je onder je matras hebt liggen... weer tevoorschijn kan halen. Ja. Dan van, hey, we hebben weer de drachme en ik had nog drachmes. Ja. Die, die gelden ook niet meer. Oh. Dan zou er namelijk weer geld in het systeem komen... wat eigenlijk al afgeschreven is. En niet ja. meer bestaat officieel. Oh. Wat een toestand nog, hè? Ja, dat, dat is echt niet iets wat je zomaar kan beslissen. Dat kost heel veel tijd. Ja, dat gaat nog best wel. Maar die constructie van bepaalde gemarkeerde Griekse euro's. Ik... Kijk, ik wil natuurlijk nooit twijfelen aan de deskundigheid van mensen en al helemaal niet aan de jouwe. Maar hoe kom je erbij? Ja, dat is de enige manier waarop je dat kan doen. En dat verzin ik ook niet zelf natuurlijk. Nee. Want anders dan ging ik niet bellen. Maar. Dat zegt uh, een blad als De Economist bijvoorbeeld. Oh. Maar, die zeggen van, maar stel, doe, nu, die stel nu dat ja? ze in Griekenland weten van... Uh, nou, we gaan niet terug naar de drachma, we gaan uit de euro... dan gaan ze beslissen dat ze vanaf, uh, uh, vanaf uh, 1 september 2014... met uh, de Heraklon gaan betalen... Dan kan dat het toch een... gewoon vanaf dat moment kunnen er toch gewoon heraklons vanuit uit het, uh, uit het pinautomaat komen. Dat klopt, maar dat maakt voor ons niks uit. Want wat eruit komt, is in ieder geval niet meer iets waarmee je naar Nederland kan gaan en zeggen ik wil graag twee kopjes koffie en hier heb je vijf euro. Nee. En die vijf euro zijn uit automaat gekomen in een land waar het geld niet is. Om die persoon dat eigenlijk te geven. Oh ja. Maar de eigenlijk je, volgens is. mij is de vraag nog veel praktischer. Namelijk, wat gebeurt er met die, uh, want uh, ik weet eigenlijk niet wat erop staat, maar uh, op euro's staan. Euro's zijn toch nog uh, landgebonden. Er staat een afbeelding op die aan een, uh, aan een land uh, gelieerd zijn, is. Wordt. Ja, dat klopt. En die, die blijven uh, altijd maar geldig, bijvoorbeeld voor die munten. Ja. ja, en alles wat mensen al in huis hebben aan biljetten op dit moment, daar kan je helemaal niks aan doen. Die, die, die blijven altijd waard wat ze nu ook waard zijn. En wat dat betreft leidt je dus een bepaald verlies. Want je kan mensen eh, vanaf het moment dat je besluit, Griekenland stapt uit de euro en we gaan over weer terug naar de drachma of de Heraklion of hoe je het ook wil noemen, maakt niet uit. ja. ...dan blijft wat mensen al hebben... ...ja, kijk, kan je ze niet meer afpakken... ...want je kan niet nee. naar iemand zijn huis gaan en zeggen... ...laat me even al je briefjes zien en daar een stempel op zetten... ...of met die munten iets doen. Daar, daar, daar kan je niks aan doen. Maar dat is over het algemeen een heel klein percentage van... De waarde van het geld dat er in dat hele land rondgaat. Ja. Dus hoeveel is de waarde van het geld. van het muntgeld in jouw portemonnee. ten opzichte van het aantal briefjes? Als jij 60 euro in je, in je portemonnee hebt. in briefjes. en uh, 7 euro in munten. Ja. ja. 7 euro is al veel. Ja. Aan munten. Nee, daar zit wat in. Oké. Okay. Ja, dat is de enige manier waarop je dat praktisch kan regelen. Want op een andere manier kan je niet van. Uh, in een paar dagen overgaan of uit de munt stappen. Want je moet iets hebben om te kunnen betalen. Ja. Je kan niet zeggen: u kunt even drie weken niks betalen. Nee, maar ik blijf het. Het spijt me echt, Thijs, want je, je klinkt namelijk echt alsof je er verstand van hebt. Maar, maar ik snap niet dat je wel m, uh, briefjes uit kunt geven met euro's waar een stempel op staat. En dat je niet de nieuwe uh, briefjes van uh, 100 Heraklon of 100 uh, Antigonees of weet ik veel uit kunt geven. Dat kan ook. Dat, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dat kost meer. Want nieuwe briefjes moet je helemaal nieuw drukken. Over tien jaar betalen ze in Griekenland ook niet meer met, uh, met euro's met een uh, roze stempel erop. Nee, nee, het nee. is ook de bedoeling dat het vervangen wordt. Alleen het ja. is honderdduizend keer makkelijker om... ...briefgeld wat al in Nederland is, om daar ja. even een stempel op te zetten... ...dan allemaal nieuw briefgeld te drukken. Als Want jij het zegt. Is het is natuurlijk de bedoeling dat dat heel snel vervangen wordt. Alleen het makkelijkste is om even snel te zeggen... ...ik heb hier uh, honderdduizend biljetten van vijftig liggen... ...ik knal er een stempel op en daarna terug in die automaat. Dat is, dat is veel goedkoper de, of en veel sneller dan het meteen te vervangen ja. voor de nieuwe munteenheid. Want natuurlijk moet dat allemaal vervangen worden naar de nieuwe munteenheid. Ja. Maar als praktische, snelle oplossing ja. heb je al die, dat briefgeld wat er al is, wat ze normaal in die pinautomaat zouden stoppen. Als ja. je er even een stempel op zet, kan je het er toch instoppen. En uh, heb je maar een paar dagen nodig om dat voor te bereiden in plaats van weken of maanden. Om, om echt nieuw geld te drukken en, en nieuwe biljetten te verzinnen. Ja, maar, ook, maar, uh, uh, ja. maar waarom, waarom moet het zo snel dan? Ja, omdat niemand het dus mag weten. Want als iedereen weet. Oh ja, uh, oh ja dat was over, het. Ja. Oh ja. Over een week is mijn, uh, mijn euro. Mijn uh, euro niet meer binnen. Ja. Dan pint iedereen alles wat hij heeft. En dan is het verlies enorm veel groter. Maar zo hebben we dat oh, toch missen, met de euro er... ook gedaan. Nou goed, dankjewel Thijs. Nou, ik had nog ook het antwoord op de vraag. Oh ja, dat, dat is nog heel een kort. Ja. ja, van waarom we het kernafval niet naar de zon schieten. Ja. Er zijn twee uh, hele korte antwoorden. Ja. Het in beton gieten en uh, ergens op een plekje op aarde in beton gieten is veel goedkoper. Ja. Want naar de zon schieten, dat klinkt leuk, maar dat is enorm duur om, om iets. dan De in te schieten. En ten tweede heb je het, uh, het, het issue van ja, van wie is de ruimte? De ruimte is van niemand. Oh ja. Dat is een soort van, van, van juridisch vraagstuk. Kan je zomaar iets de ruimte inschieten waarvan je niet weet waar het terecht komt? Wij kunnen het richting de zon schieten. Misschien komt het terecht op een andere planeet. Willen wij dat mensen uh, hun ja. giftige afval richting ons schieten? Nee. Dus wij <laughs> schieten het ook niet zomaar weg. Dat is gewoon op Pluto nu. De Pluto is nu een nachtzuster en daar wordt nu de vraag gesteld waarom schieten we ons kernafval eigenlijk niet gewoon naar de aarde? Ja, precies. Dat, dat is eigenlijk de vraag. En wij willen ja. niet dat mensen ons, hun afval naar ons schieten. Nee. Ja, dus schieten wij het ook niet weg naar anderen. Ook al weet je niet of dat iemand gaat raken of iets of niet. En ten tweede, uh, in beton gieten en lekker afzinken. Of, of in een of ander eiland, of wat dan nou, ook, is allemaal veel goedkoper. Ja, het blijft wel heel, heel eng. De, de ruimte in. Ja, maar het, dat, dat vind ik dus heel eng. Inderdaad, dat in beton gieten en afzien vind ik heel griezelig allemaal. Maar iets afschieten naar de zon en dan hopen dat het de zon ook haalt, dat vind ik ook eng. Er, kan, zit, ja, ik... er zit een kleine foutmarsje op. Nee, ja, dat klopt. Maar de zon zal het nooit bereiken. Of tenminste, ja, de zon straalt ook zoveel energie uit. Dat gaat, dat is, uh, Qua zon de... kan het geen kwaad, zeg jij. Die zoom, die, okay. die, die zombie merkt er helemaal niks van. Goed. Nou, uh, dankjewel, Thijs. Graag gedaan. Goed ja. bezig. Ja, tot de volgende keer. Ja. Graag gedaan. Dag. Hans. Oh, Hans. Ah, dat ben jij, denk je nu. Ik? Nee, ja. ik ben Richard. Oh, echt waar? Ja, ik ben Richard. Maar je mompelt zo een beetje voor je uit. Oh, Hans. Nee, ik zei nee, <laughs> dat jij, jij Hans... Ik begon, ik zei oh, Hans... Ja, dat is ja, waar. Ik, op dat moment dat ik Hans zei, toen had ik nog niet in de gaten dat ik al direct contact met je had. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat begrijp... Maar, maar tegen wie zei je? Hans, tegen jezelf. Nee, tegen jou. Ik dacht tegen wel ik, tegen nee, mij. Hans. Ja, ik, ik sprak zo'n beetje mee, omdat ik denk van, ja. daar heb ik wat te doen. Goh. Nee, je hebt gelijk. Je zit toch even te wachten. Ik begrijp dat je dan gewoon ja, tegen de telefoon gaat praten. Ja, en ja. Er komt Thijs met al zijn goedkope oplossingen. Ja, en maar dit, kort samenvatte Homer. Ja, Hij komt zeker uit Groningen. <laughs> oh, dat ben ik vergeten te vragen. Wie niet hè? Maar Richard, ja? waar bel je over? Ja, goede vraag. Uh, uh, Godspre. Oh ja. Godspre dat is Bargoens. Bargoens, ja. ja en, is dat Bargoens? Want ja, Bargoens is toch... Nee, sorry, jij was aan het woord. Van een jiddische, ja, heel verstandig. Ja. En dat is van een jiddische uitdrukking, Dat komt het vandaan. Amsterdams jiddisch. Het is Bargoens. En uh, het is een soort uitdrukking van een verbazing... Um, over iemand die iets, iets doet wat, wat, wat wel legaal is... maar eigenlijk wat je zegt, nou, dat kan je niet maken... Dus bijvoorbeeld, uh, zag vast, vast pas op Facebook. zag ik een BNB uh, uh, Sport, een hele dure sportwagen. En er soms zo'n invalide plaatje zat erop. Dit uh, hadden daar geparkeerd. Nou, en dat is, vind ik een godspe. Ja. Nou, dat is dan een godspe. Oké. Okay. Hij dus, heeft dat wel legaal, maar eigenlijk denk ik van: nou, uh, hallo, kan niet anders. Het is, het, ik moet denken, want het is een hele nare uitdrukking... maar ik moet steeds denken aan de uitdrukking geklaagd'. Nee hoor, het is... Het is nee, nee, nee. Dat is het ja, niet. God geklaagd. Ja, nou, zou je... Ja, misschien. Het is godsgeklaagd, ja, godsgeklaagd. Ja, godsgeklaagd. dat ja. bekt ook niet lekker. Maar godsbeest is, is, is... Ja, zitten juist ook met, met een glimlach eigenlijk. Ah ja. Maar Bargoens, ik dacht altijd dat Bargoens... dat dat eigenlijk altijd wel met dieven, boeven met gevangenissen, nee, met dat niet. soort dingen te maken had. Nee nee nee nee. nee. Oh, nee, dat is gewoon, ze zijn uitdrukkingen op woorden die, die, woorden meestal die, ja die niet in het woordenboek staan. Oh. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel, Richard. Graag gedaan. En en die, die dragmaat ja. gaat het zo goed terug natuurlijk. Kijk, ze drukken daar het geld van tevoren, die dragmaat. En uh, die mensen die nog euro's hebben, die kunnen ze terugwisselen voor het vrachtbouw. En dan kiezen ja. erop. Maar eerst wordt natuurlijk die koers van die vrachtbouw bepaald. Nou, en dan krijg je tel uh, wat je had met de euro alleen allemaal zo. Dus je ja. denkt, Dat is er wel allemaal niet zo. Nee, ja. Ja, en vrouwen heten ook gewoon junior, hoor. Echt waar? Alleen komt veel minder voor. Maar Dan ken jij een uh, joker junior? Is je dit in Amerika wel eens. In Amerika heten, zelfs, heten de kinderen soms zelfs junior. Ja. Dat is wel grappig. Ja. Meisjes ook. Meisjes ook? Ja. Nog nooit gehoord. Sarah Junior. Sarah, Sarah Junior? junior Sarah. Ja. Nee, ja. dat kan wel. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan en nogal prettig de voortzetting van deze dag. Dat gaat lukken. Dag. Oké, okay. bedankt. Dag. dag. Henriette. Hallo. Hallo. Harri ik ben ook voor godspe. Oh, het is een godspe. Ja, jammer hè. Ja. Nou, dit betekent ook letterlijk brutaliteit. En het komt uit het Hebreeuws. Ja hè. Uh, ja. En uh, van het woord uh, goedspa. Oh, het komt voor goedspe. Goed, ja. <laughs> dus, dus we zeggen godspe, maar het komt voor goedspe. Ja, goedspa. Goedspag. Oh, goedspa. Ja. Uh, dat, uh, ja, Ma uh, Marissa van der Valk heeft uh, een boekje geschreven, Jovoel uh, Jiddisch. Ah. En dat is een hartstikke leuk boekje. Hè. En daar staan alle, alle beschrijvingen van de uh, Joodse en of uh, Bar Ja, Bargoense is een beetje verkeerd woord. Uh, woorden in die uitgelegd worden. En uh, daar heb je dat boekje nu bij de hand? Ja. En uh, kun je nog wat voorbeelden geven dan? Als ik voorbeelden kan geven, ja. ja. Gewoon ja. even openslaan op bladzijde 6... Oké, okay, dat moet ik. Moet oh. ik mijn uh. man even helpen? Uh, yeah. Ja, komt eraan nog. Ik controleer hem. Ja, dankjewel. Gelukkig. Ah, <laughs> zo, oh ja, maar pagina 6, dat is de, nog het volwoord. Oh. Nou, dat doen we op pagina maar. 16. Is goed. Zo, 26. Uh, zo, ja. En dan heb ik hier op pagina 25, Ganeft. Wat? Ganeft. Ganef. Ganef. Ganef. Ga <laughs> oh, dat is wel een... Uh, dat betekent uh, dief. Oh ja. Nou, dat is uh, kort maar krachtig. We doen er nog één. Pagina 40. Ja. Uh, dat is... Nou, uh, dat is, uh, dat is godsbe... ah, dat staat. Ge... Nou, dan uh, doen we nog even uh, pagina 69. 69. Oké. Okay. Komt er aan kletsje kletsje nee, kleisje. kleisje. Kleisje. Kleisje staat er. Kleisje. Kleisje, ja. Ik ken wel een klesmer. Ja, ja klesmer is muziek. Ja. <laughs> uh, Zit je man nou uh, gewoon een beetje mee te brommen? Ja, natuurlijk. Doet hij altijd. Nee, hij, wou, hij wou zelf niet op de radio. Want de nee, maar wel op de achtergrond shalom, de tweede shalom. stem. Wat zegt hij? <laughs> hij zegt shalom Astrid. Ah, asje, shalom Mazzeltof. <laughs> Ik zal even kleisje, uh, een matse kleis. Dat is een gerecht met balletjes erin of, oh, of een ja. linzen, soort linzensoep. Ja. En kleis komt uit het uh, Duitse plaatje Kleuze, uh, weervoud van klos, dat knoedel of balletje betekent. Het is het is een leuk boekje inderdaad. Hoe heet het nou? Jo, jo <laughs> Doet hij dat op. altijd? <laughs> ja, hij is interessant, hè? Nou, ik vind het wel schattig. Hij, hij is er wel lief voor. <laughs> <Okay. laughs> nou, uh, sorry, Jovol Jiddisch. Ja. Heet het. Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt, hè? Oké, okay, graag gedaan. dag ja. nog. Dag, Tot alle doei, twee. Doei. Dag. Doei. <laughs> Als vader weer beladert in zijn fotoboek... Sta je versteld als hij je vertelt van de weesperstraat in de Jodenhoek? Als hij dat verhaalt hoe het leven begon bij het ontwaken, handel en zaken, humor en gein, dat was de levensbron. En had je een dag eens geen mazzel gehad, dan s'avonds naar de tip-top voor kalt, soms voor... Verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Chimelo heen nu daar stond. Bij het gannekefeest. Geplunderd en uitgeroeid. Hebben daar geen ideeën gestoeid? Mij noemde het ras, oh kan hoe kot. Waarom mag het niet zijn zoals het er was? Amsterdam huilt. Waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt voelt het de pijn. Amsterdam waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de gein. Op vrijdagavond. Het wiet nesten kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en het het troon drogen, Fluistert hij: mazel en broeche voor de heerlijke. Rikke en Jansen en Amsterdam huilt, was dat. 0800-1121. Ati. Ja, daar ben ik. Hallo, goeienacht. nacht. Zeg het maar. Nou, over, uh, over senior en junior. Ja. Dat je dus in het algemeen alleen hoort bij mannen. Dat klopt. Want dat is nog gewoon een overblijfsel van discriminatie van vrouwen. Oh. Mannen hadden namelijk veel meer functies in het openbare leven dan vrouwen. Mm -hmm. En zo werd er dus een onderscheid gemaakt in de maatschappij tussen de vader, de ouder en de jongeren. En moeder Marie had dochter Marietje. Ja. En we zien in onze huidige taalgebruik uh, nog uh, buurman en buurvrouwtje. Oh ja, ja. Een collega is een man, een collegaatje is een vrouw. Oh ja. Yeah mannetje wordt niet gebruikt of hij moet onder de 1,50 zijn. <laughs> en bij vrouwen wordt het algemeen wel gebruikt, ook al is ze 1,80 meter. Ja, want je hebt ook de baas van een hond, maar nooit de vrouw van een hond. Nee, het baas en het of de baasje. Of bazin van de hond. Ja, ja het, vrou het, vrouwtje. het vrouwtje. Ja. Het vrouwtje van de hond. Het is niet het Dat is niet de hond, maar het vrouwtje. Dus het is ja. gewoon nog een, een overblijfsel uit de, de discriminatie. En wat ik altijd doe als iemand vrouwtje zegt... Dan hou ik mijn hand ongeveer op één meter hoog. En dan zeg ik, oh, is ze ongeveer zo groot? <laughs> en dan um, kijken ze me aan. En dan zeg ik, nou, je zegt vrouwtje, dus ze we moet wel heel klein zijn. Maar het is niet eens de discriminatie, maar meer nog een beetje op het, um, het neerkijken op. Ja, Daar is het, het, is, het dat, de, ja, is zei, nog een beetje van, van overgebleven. Onderscheid maken. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus het, het is, het, het, in, zeg maar, in Nederland wordt in het algemeen wordt het nog heel veel gebruikt. En als je mensen daarop wijst zijn ze eigenlijk een beetje, nou ja, zeggen doen niet zo raar of het is niet zo kinderachtig, weet ja, wat, zo. ja. Maar ik, ik, ik, ik, verbeter mensen consequent. En dan zeggen mensen, je bent een feministe, Ati. Maar dat ben ik ook. Ja, echt van de oude school nog. De oude school, ja. Oh, en wat valt er behalve dit ingesleten taalgebruik nog meer te verbeteren? Oh god, jeetje, nou als het over discriminatie, ik ben, ik ben namelijk ook nog een lesbisch feminist. Nee! Dus ja, vreselijk. En, en, en hoe oud ben je? Ik ben nu 65. Oh, dan ja, dan. Uh, ja, ja. Want je hoe hebt ook oud? nog leeftijdsdiscriminatie, dus dan loop je die aan alle kanten. Tijd meegemaakt. Ja. Maar het gebeurt nog steeds hoor. Want uh, ik, ik sprak laatst iemand die had, uh, had het weer over een, een buurvrouwtje. Ja. En uh, ja, hij had het toch wel heel moeilijk. Maar het is zo erg, want nu blijkt ook haar dochter nog lesbisch te zijn. Oh. Ellende, wat een ellende op de wereld. Zou <laughs> <altijd> maar <zeggen. laughs> nee, maar waar moeten we als vrouwen nou nog voor... Want, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet deze discussie eigenlijk niet aanzwengelen, maar ik kan het niet laten. Mm -hmm. uh, ik uh, probeer me namelijk te verdiepen in de discussie... dat er meer vrouwen in de media moeten komen. Ja. De, de mensen die zich zo druk maken... dat er niet genoeg vrouwen bij Pauw en Witteman aan tafel zitten. Ja, maar dat ligt aan, aan, aan, aan Paul Witteman en Jeroen Pauw. Ja. Ja, ja, want er zitten al twee mannen, wou je zeggen. Nee, maar oh. als je ze volgt, en ik, ik kijk er nog wel eens naar... Ja dan uh, heeft Jeroen Bouw op een bepaalde manier... kan die heel denigrerend doen. Oh, yeah. Maar ik, ik heb een keer een uitzending gezien... dat Witteman zulke vreselijke stomme vragen stelde... als het ging over kinderopvang. Dan denk je al man, je hebt daar heel, je er helemaal niet in verdiept. Nee. Nee, ik denk gewoon dat je niet, dat, uh, mensen wijzen, moet wijzen op taalgebruik. En ja, het, het, het, het andere stukje is natuurlijk dat vrouwen zich... Uh, Minder profileren dan mannen, want een vrouw die zich uh, stevig profileert, is dus of een, uh, een Kenau of een Thatcher. Ja. ja. Een heel mooi voorbeeld van, van uh, ja, wat ik positief uh, vind, is uh, hoe Angela Merkel in de Oeh, politiek ja. ook het vrouwelijke deel mee laat spreken. Ja, en, dan, en dan, dan krijgen ze nog uitspraken naar haar hoofd... die ja. ze voor mannen niet zouden bedenken. Nee. Ja, dat blijft toch uh, vreemd. Ja. ja, dus we moeten elkaar gewoon er nog veel meer op aanspreken. Mm -hmm. Dat is het enige wat... De en, en vrouwen ja, uh, moeten durven onderhandelen. Uh, uh, uh, uh, op hun standpunt durven staan. Dat is niet makkelijk, want dan krijg je vaak heel veel voor je kiezen. Ja, en vrouwen zijn gewoon, dat merk je, er zijn heel weinig uh, vrouwelijke uh, dj's, presentatoren valt wel mee, maar de dj's ja. niet. Omdat vrouwen, nou ja, en, en de meeste vrouwen zijn niet op hun twaalftal radio's uit elkaar aan het schroeven nee. en zo. Dus dat technische deel, dat is dan toch bij, bij vrouwen redelijk onderontwikkeld. En ik merk toch dat de kritiek bij ons veel harder aankomt dan bij een man. Ja, waarom ons dat omdat vrouwen zich dat persoonlijk aantrekken. Ja, waarom is dat toch? Ja, dat heeft ook. Ja, ik ben toevallig ook nog therapeut geweest altijd, ik weet het, dus ik Van alle van... markten thuis, hè? Ik ben van alle Een markten. Een handig markten. vrouwtje. Ja, ja, ja, heel handig, ja. ja. Uh, uh, uh, moet je even je vraag herhalen? Uh, ja, uh, waarom waarom vrouwen zoveel gevoeliger zijn voor kritiek dan mannen? Omdat vrouwen gewend zijn om de harmonie te, te bewaren. Om. om uh, als een vrouw kritiek uh, krijgt, denkt ze dat het over uh, alles van haarzelf gaat. En niet een deel van haarzelf. Bijvoorbeeld niet de vrouw die een fout maakt in haar werk. Maar uh, dus ze zegt niet van, oh god, ik heb een fout gemaakt op dat stuk. Maar, oh god, ik ben niet goed. Oh ja. En dat, oh, dat komt gewoon nog, omdat vroeger dan zeiden de mannen, die zeiden gewoon, oh, dan ga ik nu even een moeten vangen. En dan kwamen ze twee dagen later terug en dan was het wel overgewaaid. En vrouwen zaten natuurlijk de hele dag uh, in de grot met elkaar, met die besjes. Uh... Ja, en voor hun kinderen en kinderen te baten. Dus dan moest de er harmonie inderdaad. En, en, en die, en die, en die beesten weer schoon te maken en dat leer, leer te looien. En dat ja. werken natuurlijk heel hard. Ja, ja, het is niet dat we niks... niet. Niks deden, nee. maar, maar wel dat we veel meer op elkaar ja. aangewezen waren. Zijn ah. veel meer gericht op harmonie en op hun omgeving uh, dan mannen. Ja. Dat is een, een, een vrouwelijke kwaliteit eigenlijk. Ja. Uh, maar soms uh, vervormen we dat en, uh, en dan uh, werkt het negatief. Ja, pakt het uit in ons naden. Gos, heb geen. ik het nooit bekeken. Dank je wel, Ati. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, dank je wel. Oké, okay, okay, dag. dag. Ruud... Ja, eigenlijk heet ik Lancelot, maar, <laughs> maar na het gedoe met uh, Amsterdam uh, zeg ik maar Ruud dan. Jij wil liever geen Lens meer heten. En nee, geen Lens meer. <laughs> ja, ik heet voluit Lancelot. Ja. Maar, maar jij ik. Denkt, ik zeg dat ik Ruud heet, maar het eerste wat ik doe is wel zeggen dat ik eigenlijk Lancelot heet. Ja, Lancelot, vier heet ik. Ja, ja want, nou, ik zou het moment Pouwtje niet gemist ouders, willen ja. hebben. Goudje ja. van mijn ouders. Oké, okay, de honing. Honing ja. dat is eigenlijk niet geschikt voor kinderen... Nee. die jonger dan een jaar zijn. Oh. En dat heeft te maken met infantiel botulisme. En dat wordt veroorzaakt door een gifstof. En dat is een uh, ja, toxine dus. Ja. Die door uh, Clostridium botulidum bacterie wordt geproduceerd. Oeh. Ja, heel moeilijk hè? Ja. Ik heb ook uh, land, stad en land afge afgebeeld. Oh, ja, <laughs> het ja, klonk het zo, alsof het een ben, comma ik, was, maar ik, het was een punt. Ja, ja, en ik ben niet ja. zo'n beta mens, dus... Uh, nee, ja. maar, maar dat is het dus. En ik heb, ik heb nog, mag, mag je ook nog een vraag stellen? Nou, ik wil eerst even heel graag weten, want uh, ik, ik krijg nu van alle kanten de vraag of de opmerking van wat een onzin. Je kunt heus wel honing in je thee doen, dat maakt niet uit. Dat kan wel warmer ja, dat worden kan, dan. Ja. Ja, ik, heb ook, ik ken toch echt wel heel veel mensen die honing in hun thee doen... en er is nog nooit iemand ziek van geworden. Uh, nee, maar, maar kleine, hele jonge kinderen wel. Ja, precies. Nee, maar omdat ook de opmerking kwam dat je het niet warm mag uh, uh, consumeren. Ja, dat klopt. Goed. Nou, en dan had je nog een vraag? Ik, ik heb een vraag, ja. Ja. <coughs> uh, dit, dit is een uitzending van de EO, hè? <laughs> ja. Oké, okay. dan heb ik een vraag... Een van jullie, van jullie mensen bij de EO, dat is Erika Terpstra, die al ja. reisprogramma's doet. Mijn EO-collega, ja. ja. En een oud-politica. Uh, ja. Uh, dan vraag ik me af, ik, heb, uh, ik ben op de Floriade geweest. Ja. En daar werd een, uh, roos, uh, nee, sorry, een tulp gepresenteerd. Ja. En die, en die tulp heette de Queen van Bhutan. Ja. Of de, nee, in, in het Engels Queen of Bhutan. Ja. En die werd uitgereikt, die werd gepresenteerd ja. aan uh, een, een vertegenwoordiger van de regering van Bhutan. En die vertegenwoordiger die is verantwoordelijk ja. voor de uh, verbanning van honderdduizend mensen uit Bhutan. Ja. En uh, dat begrijp ik echt niet, weet je nee. Dat is, uh, ja, je, je bent oud-politica, politica, dus ja, je, je weet best uh, wat er in de wereld te koop is. Ja. Die etnische zuivering is een van de grootste uh, uh, etnische zuiveringen van na de Tweede Wereldoorlog. Ja, vraag daarom... is eigenlijk, ja, hoe weet kan Erika dat? Terpstra hoe, kan dat? hoe de politieke situatie is ja. in Bhutan? Nee, nee, nee. Waarom? Waarom? Laat Erik, Erika Terpstra zich door de organisatie van een zwaar gesubsidieerde Floriade laten leiden tot een presentatie ja. van een tulp die de Queen, van, de queen of Bhutan heet. Ja. Nou, er is natuurlijk eigenlijk maar één iemand die daar antwoord op kan geven en die ja, ga ik, ik even niet Terpstra. wakker bellen. Ja, Vind ze vast niet leuk. Uh... Nee, dat is nee. echt niet leuk. Goed. Uh, ja, ik, ik weet niet of er een antwoord op gaat komen, Ruud Lanslot, maar uh, ik, uh, ik neem hem mee, je vraag. Nou, ik heb gewoon uh, uh, Lens, hè? Ja zeg, uh, ja, ja, zeg... Oh, maar dat is wel een goede aanleiding om Sheryl Crow te gaan draaien. Dat is prima. Het... Ik, ik had jullie net, net uh, naar het, uh, het uh, Jiddische verhaal uh, willen, willen voorstellen... om. Uh, Amsterdam houdt te draaien, nou, maar jullie uit ja, jezelf al. dat ging uh, toevallig, um, kwam dat ook in mij op. Heel raar, ja. Het geweldig. Uh, even kijken hoor, wat ik heb van Sheryl Crow. Want die is namelijk getrouwd, of is er getrouwd geweest, is, uh, of nee, niet getrouwd geweest, heeft een relatie gehad met uh, Lance Armstrong. Vandaar. Kijk aan. Ja, dat, het is misschien wat ver gezocht, maar ik vind het ook een heel leuk liedje. Dus uh, dank je wel, hè, Lance. Uh, prima, oké. Okay. Succes, Doeg. Duff. Duff This ain't no disco It ain't no country club either This is LA All I wanna do is have a little Doe is have some fun. Sheryl Crow was dat. Ik zit uh, ondertussen, zit ik me uh, of intussen moet ik zeggen, zit ik me te verdiepen in het verhaal van de kinderbescherming waar hij Nier over belde. Dat uh, inderdaad, ja, zijn verhaal: waar, waar kunnen kinderen die uh, uit huis zijn geplaatst en toch niet goed terechtkomen zich nog melden? En uh, nu blijkt, toen ik zit de, dankzij uh, jullie mailtjes me daarin te verdiepen... dat ook de voorzitter van de commissie, Samson, daarmee worstelt hè, met die vraag. Want er was een meldpunt tot 8 oktober... waar mensen zich konden melden die met misbruik te maken hadden. En dat meldpunt is er inmiddels niet meer. En zij pleit voor één centraal meldpunt. Dus volgens mij is dat eigenlijk ongeveer waar Ranier zich ook voor in uh, wilde zetten. Uh, ja, verder staat de vraag van uh, Carla hier nog op mijn lijstje. Waar komen de namen van de maanden februari, april, mei en juni vandaan? En uh, even kijken. Nou, verder is op bijna alle vragen wel een antwoord gegeven. Behalve dan net die vraag van uh, Lens waarom Erika Terpstra uh, ja, zich, uh, zich leende, is ook weer zo'n negatieve benadering... maar meedeed aan de publiciteit rondom de bloem... die op de Floriade werd vernoemd als Queen of Bhutan. Ja, ik, uh, daar kan eigenlijk alleen Erika zelf antwoord op geven. Dus nieuwe vragen zijn welkom. En mocht je over een van de eerder genoemde onderwerpen... nog iets bij willen dragen, kun je ook bellen naar 0800-1121. Tim, goeienacht. Hallo, Astrid, Fijn Hallo. dat je weer beter bent. Dankjewel. Waar belt je over, Tim? Nou, het gaat over dat jullie vrouwen eigenlijk een beetje een minderwaardigheidscomplex hebben. Ja, wij allemaal, hè? Ja, had ik nou kijk naar Jan en Marie Jansen, die een zoon en een dochter Jan en Marie hebben. Ja. Dan gaat de post naar Jan Junior en dan wordt er een briefje geschreven aan de heer J. Jansen Junior. Ja. Maar. Bij Marietje staat er aan mevrouw Jansen. Dus het onderscheid ah. is al gemaakt. Dat is punt 1. Oh, want we hebben niet in plaats van de heer... hebben we niet uh, de jongeman of zo? Nee, nee, nee. nee. Ah. Of, of, of aan je, je kan ook gewoon aan Jansen Junior sturen. Het hoeft geen heer voor te staan. Nee, ja, ik snap het. En ja, ja als je daar zo op doorgaat, dan zeg ik... Eh, eh, als Jan Jansen zijn zoon volwassen is... en zijn vader heeft een bedrijf van J. Jansen... en die zoon gaat hetzelfde bedrijf uitvoeren... dan gaat hij heel vaak onder de naam J. Jansen junior. Ja. En dat is ook een onderscheid. Maar het heeft niks te maken met mannen die meer willen zijn dan vrouwen... Oké, okay, maar als. Uh, maar Marien... zo denken jullie, maar het is niet zo. Ja, wij denken dat inderdaad. Maar als wij, als, als je dus Marietje Jansen. Dan je... is het dan mijn juffrouw M. Jansen. Ja, maar je hebt toch. Als je timmerbedrijf M. Jansen hebt. En ja. de dochter van Marietje Jansen zet haar timmerbedrijf voort. Dan zou je dus. Uh, dan krijg je niet het timmerbedrijf met juffrouw Jansen. Nee, nee. Maar nou ga je wel ergens verzoeken. Dat is waar. En ik weet niet hoeveel van dat soort timmerbedrijven er in, uh, in uh, omloop zijn. Nee, nee. Timmerbedrijf Marietje Jansen junior. Ik, uh, het Klinkt goed. Nee, ja, het klinkt goed. Ja. Nou, laat ik daar maar op houden. Okay. Maar in ieder geval is het zo dat jullie toch wel een beetje verder zoeken. Maar ja. kijk, een brief Bij... aan M. Jansen... Daar staat er m'n voor en anders ja. is het J Jansen junior. Want dan weet je het verschil tussen vader en zoon. Ja. Maar dat, dat speelt niet bij, bij de moeder en dochter. Nee, dan heb je mevrouw vrouw en mijn juffrouw. Ja. Ja. Tenzij... Oh jee. Sorry Tim. Maar wat, wat nu, hè? Wat zeg je? Nou, even, Denk even met me mee, Tim. Ja. Je hebt Tim Jansen. Ja. En je hebt Tim Jansen junior. Ja. En je hebt uh, Marietje Jansen. Ja. En je hebt uh, mijn juffrouw Marietje Jansen. Dat is de dochter ja. van Marietje Jansen. Ja? Ja. ja. En nu trouwen Tim Jansen junior en Marietje Jansen. Ja, maar niet met elkaar. Jawel. Nee, want ze zijn, ze zijn broer en zus. Nee hoor. Nee, helemaal niet. Oh. Nee, Tim Jansen is met één S en Marietje Jansen is met twee S'en. Ah, dus kan maar wat. Nee, nee, dat, dat, denk even met me mee Tim. Ja. Tim Jansen Junior trouwt ja. met Marietje Jan met me Jansen. Ja. Dan is mevrouw Marietje Jansen is mevrouw Jansen. Nee, dat is mevrouw Timmerman. Dat mevrouw, me ja. <laughs> Nee, nee, euh, nee. Marie, ja. Nee, Tim. Nee. Nee, ik je neemt de naam van de man dan. Ja, jij heet ook Jansen. Ja. Nou, dat gebeurt niet zo vaak, Rastriet. Oh. <laughs> nee, laten we het daar maar In dat geval lossen, het, lossen ze het zelf maar op. <laughs> Maar in ieder geval, het is niet een kwestie van minderwaardig behandelen. Daar wou ik het even over hebben. Nee, dat is duidelijk. Dankjewel. Graag gedaan. Een fijne dag en wel thuis. Oké, okay, dan. Doei. Jarno. Ja, goedendag. Hallo. Hoe gaat het met jou? Nou, op zich heel goed. Hoe gaat het met jou, Jarno? Goed, hè? Goed, hè? Uh, goed, hè? Hé, <laughs> hey, ik heb een vraag. Oh, hé, hey, nou, kom maar. Ik, euh, mijn vraag is: hoe kan het dat als je s'nachts in je auto zit en je bent op weg naar huis of, nou ja, whatever, waar je heen gaat. Ja. En je bent moe? Ja. Dat je dan op een gegeven moment dat je zo moe wordt dat je dingen op de weg gaat zien die er helemaal niet zijn. Oh? Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, ik heb onderweg hier naartoe nog twee hertjes gezien, maar ik weet toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat ze er echt waren. Oké, okay, nou die waren er echt. Misschien. Maar wat.? Maar menig, wat uh, menig automobilist die zal dit herkennen: dat als je op een gegeven moment s'nachts rijdt en je bent echt moe, niet een beetje moe, maar echt moe, dat je dingen op de weg gaat zien die er echt gewoon niet zijn. Hè? Mensen of dieren of auto's die opeens voor je stilstaan. En dan schrik je daarvan op en dan kijk je nog een keer en dan is er helemaal niks. Eh, uh, Jarno? Ja? Je bent toch geen vrachtwagenchauffeur, hè? Nee hoor, nee. Zeker niet. Of koerier? Ook niet. Wat, wat uh, doe je wel in het dagelijks leven? Ik, ben, uh, ik zit in de wegenbouw. In de wegenbouw? Ja. <laughs> wat doe je dan midden in de nacht zo slaperig op weg? Ja, nou ja, ik ben op weg. Van, van de klus naar huis toe, zeg maar. Oh, je hebt een weg gebouwd? Ja, ik heb een weg afgebroken eigenlijk. Oh, ja, dat moet ook gebeuren. En, ik, en iemand anders die gaat hem nou weer opbouwen. Oh ja, dat is een goede verdeling. Ja, maar, ik spreek dus uit ervaring, omdat ik ja. wel s'nachts onderweg ben. En... Uh, maar dat soort uh, verschijnsels die manifesteren zich alleen s'nachts, want overdag zit ik ook wel eens moe in de auto en dan yeah. zie ik dat soort dingen niet. En Ik zit ook wel eens thuis moe op de bank en dan zie ik ook geen beren door de kamer lopen of mensen ofzo. Dus mijn vraag was eigenlijk, hoe kan het dat ik dat soort dingen alleen zie s'nachts als ik moe in de auto zit? Yeah. Uh, nou nee, ja, ik um, uh, uh, ik vind een goede vraag. Ik denk vraag. dat heel veel mensen dit verhaal wel herkennen. Ja, ik zou het toch een prettig idee vinden als al die mensen dan zeg maar onderweg even gaan slapen. Ja, dat is heel verstandig <laughs> om dat te doen. <laughs> Oké, okay, Jano, ik uh, ik neem je vraag mee. Dankjewel. Goed, bedankt, hè? Rij voorzichtig, hè? want er schijnen heel veel roze olifanten over te steken vannacht. Ja, maar ik ben bijna thuis, dus ik denk dat ik het wel ga redden. Oké, okay, goede reis. Hoi. Hey, fijne uitzending, hè? Hoi, Doeg. Hoi. Wim? Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wil nog even reageren op die honing. Ja. Dat kinderen beneden twee jaar geen honing mogen eten. Ja. Uh, dat komt omdat daar uh, da in de honing zit namelijk. Uh, kolibacteriën. En dat komt omdat bij een wateropnemen om voor de, in de kast te doen of voor de airconditioning. En die, uh, in, die, in dat water kan alles kunnen. Dus bacteriën zitten die niet goed zijn, waar de kinderen dus eventueel aan de DRA van raken. Oh ja, dat moet je niet hebben. Dat moet je niet hebben. En uh, Daarom mogen kinderen geen, uh, geen honing eten, bij mijn kinderen dan. Oh, Oké, okay. nou, dat is. Uh... En, dus je moet honing niet perwarmen boven de 40 graden. Oh, toch niet? Nee. Oh. Dat is de 40 graden, want uh, dan gaan er enzymen kapot. Oh, en dan? Ja, dan je, ja goed, dan kun je niet proeven of, of, of ruiken of wat ook, maar dat is gewoon zo. Dan is de honing, mag je geen honing meer noemen. Oké. Okay. Echte honing dan? Oké, okay, dus het kan niet echt kwaad, maar je mag het geen uh, honing meer noemen? Nee, nee hoor. Oké. Okay. Uh, De uh, uh, honing heeft dus een uh, vochtgehalte van min 17 procent. En als dat hoger is, dan uh, kan het uh, gaan... Uh, als het lager is, kan het kristalliseren. Honing gaat kristalliseren dus. En dat kun je weer opheffen door te verwarmen... Ja, bij Marie, maar niet hoger dan 40 graden. Oké. Okay. Nou, het staat genoteerd, Wim. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Jo. Dag. 0801121. Ja. 0800-1121. Harry. Dag, Astrid. Hallo. Fijn om weer een gezonde Astrid te horen. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Ja. Ik uh, heb twee dingetjes. Oké. Okay. Twee suggesties, ja. wat betreft juni nog. Ja. Nou, ik dacht dat dan geen vrolijke naam voor was. Nou, zullen we die, dan, die dame dan Junia noemen? Oh mooi. Ja, Marietje, Marietje Jansen Junia. Ja. Ja. En wat, wat betreft de honing... Ja. Als ik verkouden ben, dan maak ik mij een grog. Ja. En dat is de bruine suiker, honing, een scheutje rum en met heet water. Ja. Nou, en daar kom ik van aan het zweten... en dan voel ik me s'morgens een heel stuk beter. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval een mooi advies... Uh, je moet er alleen dan even aan denken dat je de honing niet verwarmt boven de 40 graden, heb ik me net laten vertellen. Ja, maar ik doe het toch en ik heb er geen last van. <laughs> ik doe het toch. Ja, maar dan ik gaan de enzymen... Oké, okay, nou dan moet je het ook zelf maar weten. <laughs> en hoe vaak doe je dat? Nou, alleen als ik verkouden ben. En dat is... Sommige mensen zijn het hele jaar door verkouden, hè? Nee, nee die... deze tijd, hè. Oh, ja. Het van, uh, van het seizoen. Oké. Okay. Daar heb ik wel eens moeite mee. Nee, dan, is het, uh, uh, dan kan het inderdaad qua enzym in de honing volgens mij niet zoveel kwaad, hoop ik. Nee, nee. Maar pin me er niet op vast. Nee, doe ik ook niet. Oké. Okay. Ik zou niet durven. O, oh, gelukkig. Nou, heel erg bedankt. Nog een fijne nacht je Dankjewel. En blijf gezond. Junia, hè, zei je? Ja, ja. Oké, okay. Marietje Jansen juni ja. Ik, uh, ik weet niet of het echt een uh, ingeburgerde gewoonte gaat worden, maar ik uh, onthoud hem. Oké. Okay. Dag. Gooi je gezond, hè? Ja, hetzelfde, hè? Dag, Astrid. <laughs> Dag. Ja. He, nou, Junia en uh, uh, de honing niet boven de 40 graden van mij. Daar valt weer een hoop te leren in, uh, nachtzuster, vannacht. Blijf dan ook vooral bellen met vragen en met antwoorden natuurlijk. Naar 0800-1121 of mail naar Apenstaatje omroepmax.nl.